Mark Hokke met het NOS Journaal. De Verenigde Staten voeren een inreisverbod in... voor 26 Europese landen, inclusief Nederland. De noodmaatregel gaat zaterdag in... en is bedoeld om de uitbraak van het coronavirus in de VS te beperken. Het verbod blijft volgens president Trump 30 dagen van kracht. Het betekent dat niet-Amerikanen... die onlangs in een Europees land zijn geweest, de VS niet meer in mogen. Mensen uit het Verenigd Koninkrijk vallen niet onder het inreisverbod... En ook goederen worden nog gewoon in Amerika toegelaten. Reizigers die vanwege de maatregelen niet naar de VS kunnen... krijgen hun geld terug, zegt reisbrancheorganisatie ANVR. Die spreekt van een dramatisch besluit van Trump... dat grote gevolgen gaat hebben voor de reissector. Het aantal steekincidenten met minderjarige verdachten... is in Rotterdam en omgeving bijna verdubbeld... blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Vorig jaar waren er 36 steekpartijen waarbij tieners uit die regio betrokken waren. Het jaar ervoor waren dat er 19. Het aantal jongeren dat erbij betrokken was ligt waarschijnlijk hoger... omdat er meerdere tieners bij één steekincident betrokken kunnen zijn. Andere steden, zoals Amsterdam en Den Haag... hebben geen aparte cijfers over tienergeweld met messen. Vluchtelingen uit Syrië hebben moeite om in Nederland in te burgeren. Onder meer door bureaucratie en slechte taalscholen... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Verder worstelen veel Syriërs met het gevoel dat ze niet gewaardeerd worden. Meldmisdaad Anoniem heeft vorig jaar... bijna 17.000 bruikbare tips doorgegeven aan de politie. Het meldpunt kreeg vooral meer anonieme meldingen... over harddrugs, crimineel geld en witwassen... Die tips hebben geleid tot ruim 2200 aanhoudingen. Volgens het meldpunt komen er steeds meer goede tips binnen... omdat mensen criminele zaken steeds beter erkennen. Het weer, vanochtend wat zon, maar vanmiddag nemen de buien weer toe. Mogelijk ook met hagel of onweer, het wordt maximaal 10 graden. Morgen wisselend bewolkt, met af en toe nog wat regen. In het weekend vaker droog en ook meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Er van de Hart van de ANWB. In de hele provincie komen zware windstoten voor. Op de A9 Alkmaar richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Knopend Beverwijk en Knopend Velzen. Vijf minuten vertraging heb je op de N207 Alfa aan Rijn Hillegom bij Lijmuiden. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Is het nou CFM of ZFM? Het wordt wel heel erg... Uh, heel erg uh, dat je het niet meer weet. Hoe is het? Gaat het goed? Ik heb het orkestje meegenomen. Zodat we even weten wat er uh, aan de hand is. Um, ja, het zonnetje schijnt. Het is redelijk lekker weer. Ik, uh, mij hoor niet klagen. En we gaan vanochtend weer uh, leuke dingen doen. We uh, hebben uh, leuke platen, Earth, Winter, Fire... Ik noem een Alan Parsons project Coco Elton John en Amy Winehouse en nog veel meer, veel meer allemaal leuke platen die hierbij zetten hem. En natuurlijk nieuws over het dorp. En wat er uh, allemaal gebeurt. You think about things. Een hele lastige naam van de band. Ik zeg het maar niet. <laughs> I find it hard to see how you feel about me Cause I don't understand you Oh, you are yet to learn how to speak When we first met, I will never forget Cause even though I didn't know you yet met een uh, bijzondere uh, naam, Daddy Och Ganamagrit, zoiets. Het is makkelijker, hè? Dit is september. Earth, wind a fire. Fire, dames en heren, hier bij ZFM. Nee, ZFM. Soms voor. voor ZFM. Geroog, man. Bij ZFM in de morgen. Ja, dat is een beetje lastig, hè? Is dus het nou ZFM, ZFM? Beetje verwarrend, allemaal. De leukste platen hier bij ZFM. Ik noem het gewoon ZFM, want... De Z staat voor een Z, hè? Ja, zoiets. Hier is Instant Funk en I Got My Mind Made Up. Ja, ja, ja, kom maar. Ja, kom maar, jongens. Ze zijn nog een beetje bezig. Ze komen net onder de douche vandaan. hebben een kopje, kopje kijk, kom komen ze komen ze Nou, dan even mee. Nou hoor, dat was uh, dus die Springfield natuurlijk met uh, You Don't Have to Say You Love Me. Bij ZFM, goedemorgen. En alleen maar de leukste platen. Daarom. Hier is de Alan Parson Project. I find this paradise. And rest beside a river. No need to walk alone. seems like everyone has everything that wishes could provide, but no so Ik kan niet anders zeggen. Ignorance is a bliss, The Parsons Project. Hier bij ZFM. Goedemorgen, dames en heren. Het geluid van Zandvoort 30 jaar lang alweer. Met de leukste platen. hier is Poco. Ik ken je hem nog. Call it Love. Hier om vijf minuten voor half negen bij ZFM. Just feel better. Dan uh, Poco. Wacht, dit. Een hit uit uh, de 80e jaren. Oh, een vrolijk leuk, uh, leuk deuntje. En dit weekend gaat de Grand Prix van Australië weer uh, van start. Wow! Eerste vrijtraining vrijdag om 2 uur. We hebben een intelligente En de tweede vrijtraining vrijdag om 6 uur. En de derde vrijtraining zaterdagmorgen om 4 uur. De kwalificatie zaterdag om 7 uur. En de race. Zondag tien over zes. En hier is de beste aan Dream Man. Ja, we weten het. Er komt er. Hij komt, hè, hij komt, hij er. komt. komt. Dus uh, ja, dat wordt feest. Hier is Celta John. Time, is In your little corner of the world. You can roll around the globe. And never find a warmer soul to know. by the wall Ten of your and soldiers in their row With eyes that looked like ice on fire The human heart the captive in the snow Oh, that key tag you will never know You. Oh, Nikita, I need you so Oh, Nikita is the other side Oh, I've a given light and time captain, tempting soldiers in the row Me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wild, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gas no longer hold you in. If you're free to make a choice Just look towards the west And find a friend On Akita you. Wat een en Nikita. Rustig, rustig. Komt toch goed, komt wel goed. Ja, dat is allemaal wat hè, met het uh, corona gedoe. En je weet het, uh, regelmatig je handen wassen. Bacteriën en virus waar je ziek van kan worden... kun je maar liefst 24 uur buiten de menselijke uh, lichaam overleven. Dit maakt het van groot belang dat je voorwerpen goed schoonmaakt. Regelmatig een desinfecterend doekje over je eettafelkeuken, keuken, deurknoppen, wc-afstandsbediening en telefoon. En ook je tandenborstel moet je goed schoonhouden. Zorg goed voor no, jezelf. No. Hier is Amy Winehouse. Yes, daddy thinks I'm fine, they try to But we have our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 Dat was uh, Martin Gerritsen, uh, Dean Lewis en uh, Used to Love, uh, The Nine Lives Remix. Ja, denk daar niet licht over. Het is bijna kwart voor negen hier bij ZFM in de morgen. Het geluid van Zandvoort, dus uh, ham hem erop. De hele dag lang de leukste programma's. En de beste informatie over Zandvoort en over het circuit en over de Grand Prix. Alles wat daarbij hoort. Hier is Brissa. Like Becky Hill. En like uh, Lose Control. Tenshaw. We'll yeah. yeah. Sure. Control. Melissa en Becky Hill, 2 minuut 43, lang. Het is allemaal wat in de wereld. Goedemorgen. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Dat is leuk om te horen. Bij ZFM, dames en heren. En uh, ja, het is uh, hoofdpunten van de coronacrisis. 30 dagen geen vliegverkeer. Van Europa naar Amerika. En de piek van de corona-epidemie in China is voorbij... En uh, filmacteur Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson zijn beide besmet. Ach jee, ach jee. Ach, jee. voor dancing Leave Garrett was dat. ZFM 10 voor 9 En als je vandaag de deur uit moet, nou het is best redelijk weer, het is niet zo warm. Het waait een beetje, maar kan ermee mee door hier in Zandvoort, kan ermee mee door bij ZFM. Ja, de beste muziek hier bij ZFM hier is Paul Jong. Come back and stay. I shut my eyes and I fantasize that you're here with me. Will you ever return? I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait.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 En steek. De leukste muziek hierbij zetten we uh, hem. Even kijken hoor. Wat er allemaal. Uh... Er is een hele opening. Dus ja, je kan tegenwoordig op uh, internet natuurlijk alles vinden. Ja, ja, ja. Het is bijna negen uur, dus uh, straks nieuws, weer en verkeer. Wij zetten hem. En daarom krijgen we nog even een vrolijk liedje van Andrew Gold. How can this be love? How can this be love? Andrew Veelvuldig te horen bij ZFM. ZFM. China. China Easton. Links en rechts om je oren. En we krijgen zo het nieuws en weer en verkeer bij ZFM. Dus uh, hou hem erop en ik zie je terug na 9 uur. Voor nog een uur. Goedemorgen Zandvoort. En wat wil je nog meer? een